Wij beginnen de zogerles 174 op de pagina Kuf Lamet 130. De derde regel in de tekst van de zogar zelf. Ood Kuf Lamet en oot ook koef Kuf Kuf Lamet 130. We gaan even alleen deze oord doen en dan doen we iets anders een beetje passend voor deze avond. De Rachel 3. Kedin bagahisha Shaata, De shamaim al lechupa Veate vana Kol inon de volgende pagina koofla met 1131 de eerste regel gevraa Ideit I kinula kulhu, it parshi taman. Ada dikti. Oma se dav magide twee arakiaprent. De volgende pagina de regel drie. Dan, op dat uur, op dat moment, de Shamayim aile hupa Chupa, wanneer de hemel komt binnen de Chupa, in, onder het bald baldakein, we aten wie hierla en hij komt en schijnt aan haar allemaal goed. Kul in on, de volgende pagina, de eerste regel, Gebraaia, al dat, al deze, al, al deze, Gebraaia, al deze kameraden, kan je zeggen, gemeenschap, die Takinula, die haar hebben opgemaakt, Kulhu, het allemaal worden zij expliciet genoemd, besmeegend, maar daar door met hun namen. Of hun namen worden dan expliciet, worden daar expliciet genoemd. Adahu zoals het geschreven staat. In Thilim, in Psalm 19: Huma seyadav magit arakia en de verrichtingen van zijn handen van Hashem dus. Magid Rakia vertelt het uitspansel. Twee. Masse Yadav. Eilin Inon Marei Kaima de Brit Ikrin Masse Yadav. 3. O Masse Yadeinu kononehu. Da Brit Kaima De Hatim Bebasra De Barnas 2. Masse Yadava De ver, Verrichtingen van Zijn Handen Dus, dus overneemt dat stukje van de uit het vers, vers uit de psalm, en gaat het bekijken. Wat betekent het? Massehadaf, verrichtingen van zijn handen. maar Mare, dat zijn die degene uh, die het verbond, het teken van verbond hebben. Ikrin, Mare, Massehadaf, zij heten Verrichtingen van zijn daden. Ik moet dat nou maar zoals je zegt. Uh, de regel 3. En dan is het een vers uit de hiedem uit Psalm 90. Oma se jadeinu, En verrichtingen van onze handen, kononneeuw. Eh, zal hij stichten. Of maakt hij bestendig. Sticht in ons. Da, Briet kaima, dat is, wat betekent dat? Hij zegt, de zoger zelf, da, dat is, Briet kaima, dat is de, um, het verbond, het teken van verbond, de Gatim, die uh, dat uh, teken uh, van, van verbond, dat uh, ingekerfd is in het vlees van mensen. Van een mens. We zullen zien wat hij ons, wat is over ons vertelt. De vorige pagina, Hasulam, de regel 26. Ke din bahay shat vikhule Punt pint az 27 baata sha sha sha mayim shahem zeiron pin nikh nasle 28 oba umirla قول ايلو اخايري شهيد كينو نهي 29 اوتا با اسي كتوراو بالايلا كولانو دايم شام ديرتاخ بيشموتايغم زيهو شاكاتو وماسيا داو ماغيده 31 هراكي hij spreekt uh, over uh, Shavuot ja, over de toestand van de waar waarbij dus de, de, in de dag daarop, of een de ochtend daarop eerst de hele nacht worden voorbereidingen opgehouden uh, ge, met leer de Torah en alle andere gedeelten van de leer over de verlossing en op de volgende dag dag daarop dan komt uh, Zij onder Baldakijn met de met Zeeran-Bin. En dan zeg je dat. Als dan 27 Botasha, Asha, ah, Shamaim, op dat uur, op dat moment, wanneer de hemel, Shehem, Zeeran-Bin, die Zeeran-Bin is, eigenlijk zijn, want Shamaim is in, in de hele getal, is. Altijd wordt gebruikt in het meervoud, de hemelen. De, en dat dan de hemelen, schaam ze hier aan bien, die ze hier aan zijn. le lehupa komt in de onder, de komt in de hupa, dus komt binnen in de hupa, onder het Baldakijn. 28. Hupa om hier la en komt en schijnt aan haar, aan de malgoed, aan de Kala, aan de bruid, Kool Eilo Dan zegt die al deze kameraden, Shehit die haar hebben opgemaakt, 29, Baossek, door het zich bezig te houden met de Torah, Balaila, in die nacht. Kulam nodig sham, allemaal worden ze daar met door hun namen, met hun namen expliciet genoemd. 30. Zehusse dat is zoals geschreven staat, omase Yadav Magitarakia en verrichting, verrichting van zijn daden vertelt. En het overspansel, over over, uitspansel, 31 naar de punt. Masse yadav, elu ot 32, shenikraï, masse yadav. Masse yadav, de verrichting van zijn daden. Heel, wat, wat is dat? Wat, wat staat er daar? Kijk, zie je dat steeds, we zien dat terug, dat, dat wat de zoger doet steeds, van de hele Torah, van de hele Tanach eigenlijk, pakt hij iets, ja, die, oh, de auteurs van de zoger, die pakken een stukje een vers, ze nemen dat in ogen en zij verklaren dat. Werken eraan, verklaren, werken eraan. Maar ze daaf dus. Uh, verrichting van zijn handen. Wie zijn dat? Elohim, Baalei, Ootbriet, dat zijn die, zij die het teken van verbond hebben. 32 schenikarie, maar zei dat, dat zij die heten daden, die heten verrichting van zijn daden. Zij heten dat verrichting van zijn daden. 33 se zoals je zegt en dat, is dat zoals wij dat zoals wij herinneren ons zo'n inleidend uh, een samenstelling van woorden zo, zoals je weet zoals men dat zegt zoals je dat zegt betekent dat inleid, inleidende zo'n zinnetje om vooraf te, dat vooraf komt uh, vooraf aankondig dat er een uh, daarop komt, een, uh, een vers uit het heilige Geschrift. Kemo's het al, zoals je zegt: 33, hoe ma'sei adeno' En de daad, daad, van daad van, on, daad van onze handen uh, sticht. Uh, sticht hij of maakt hij bestendig. Punt 33. Shehout-Briyta-Gatum 34 Bebessarosheladam Dat dat is het teken van verbond dat ingekerfd is in het vlees van de mens. Van de mens. We zullen zien wat het is. Zo gesprek geen woord over onze wereld. We zullen zien geweldig wat hij ons uitlegt. Pirouche 35 uh, Wat betekent zij die zij die het teken van de het teken van, den, van verbond hebben? Gewoon wat wij we weten. Een teken van verbond. Goed opletten. Verbond, het teken van verbond is zot. Ja? Dus, zot die, die, de sphera zot die, dus die, waar de, waar de mens geestelijk afsnijdt, snijdt af die, die, die klipot. Wat betekent dat? Goed opletten. Het teken, zij die het teken van verbond hebben. Dat zijn betekenen degenen, goed opletten, die vanaf de jesot, vanaf de ateret jesot, kunnen orgozer doen opstegen omhoog. Dus omwille van het geven. Ja, vanaf jesot, vanaf ateret jesot doen orgozer opstegen. Niet vanuit naar trekken naar zichzelf toe, maar vanuit ateret jesot orgozer doen opstegen. Um, en daarmee aantrekken van het licht. Hoe, hoe wordt licht aangetrokken door de Jezot? Altijd. Welke licht? Hoe wordt het aangetrokken? Aantrekken van het licht is, is ontvangen. Maar hoe wordt het ontvangen? Jesot is niet maar goed. Dat wordt het ontvangen omwille van het geven. Dat is, dat is wat betekent wie. Dus wie een verbond met en, en verbond heeft, um, teken van verbond heeft, betekent dat die gaat niet verder dan de ateret je soort. Altijd wak, daar, daar is een, ja, onder ons, de plaats, onder ons, daar waar de kaarsje altijd moet, moet branden. Dat is wat ook okay, zo had gezegd. waakt Wat betekent waken? Betekent niet met je hoofd, dat we dat bang zijn, maar betekent niet op. Onder de ateret jesot te gaan. Maar alles wat jij ervaart, alles wat jij doet. Dat jij tot ateret jesot en niet verder. En dan natuurlijk wordt het ook, dan, dat is betekent sneden. Dat is, dat is het verbond, uh, aangaan van verbond heet in het, in het uh, karet briet. Dat betekent in het, in, het, in het hele getal sneden van het, het verbond snijden, dat daar verder niet, er is geen plaats daar, kan niet ontvangen, en dan, dat zijn degenen die, die, die dat, die het teken van breed hebben, teken van verbond, betekent dat zij in hun vlees dat verbond hebben, dus ook in hun vlees gaan zij niet verder aantrekken, uh, het ligt dan alleen totdat er het is Zo. Zeer bijzonder, bijzonder Cruciaal dat dat steeds, want wij spreken niet van iets van, van weet ik veel, van de vergeestelijking, van praten over uh, ergens buiten mijzelf Er bestaat een kroonprincipe van Ari, dat Bibesaria, Hazaeloka, vanuit mijn vlees zal so ik de schepper zien. Er is geen zin van de schepper anders dan vanuit jouw eigen territief zo. So. Daar waar jouw het Jezot is, daar is de mem het membraan. En als het ware de radars, die reageren en die in staat zijn om het licht aan te trekken, het schijnen van het licht gogma aan te trekken in de Chassadim. Dat is alleen de Jezot, nee, geen andere sfera heeft het, zoiets geweldigs want je heeft twee kanten. Hij heeft aan de rechterkant hebben we Hasidim en aan de linkerkant is Gurod. En Gurod is dat is net, is anders in hem als het schijnen van Chochma. En dan de Chassadim en de Gurod. Dat is wat je de plaats van de dat geweldig daar zit de plaats waarbij de de schepping uh, uh, contact daarmee doet met het licht. Hoe? En dat is wat wij, waar wij, als wij zeggen dat wij moeten ons aviut verdunnen, dan doen wij dat altijd via eerst, wat doen wij eerst? Verdunnen aviut. Verdunnen onze wens. Doen wij altijd eerst van de plaats van de malgoed naar de jesot. Dat is de eerste. Dan gaan we dat van de jesot achter, achter het jesot, zeggen wij. Dan gaan we dat van uh, Jezot naar de Tiferet, Dus langs de middelste lijn. Dan gaan we dat... Maar Jezot, alleen die Jezot heeft, heeft het vermogen in de mens om op te stegen. Niet, maar niet de klie zelf. Kli kan niet opstegen. Klie altijd blijft op haar eigen plaats. Maar het schijnen wat in de klie is, of de welte massag... Dat kan je uitdoen en dan wordt het dat is net of, de, of de je soort steekt op naar de geverheid. En dan weer van de geverheid naar de daad. En van de daad naar de ketter. Dat is alleen je soort kan deze bewegingen doen. Oké, okay, okay. Op die manier. Dat is wat hij vertelt ons even over het begrip van, over zij die het teken van, de, van het verbond hebben. Maar als iemand wel een teken van een verbond heeft, fysiek, maar niet, niet weet niet hoe, hoe hij dat uh, geestelijk moet doen, dan heeft dat nog geen, geen verbond. Het is alleen theoretisch, potentieel heeft dat verbond, maar het is ook niet uh, alleen het vermogen ontwikkelen bij jezelf om vanuit de aether die je zoet, het licht oor doen opstegen dat is betekent dat zij die dat teken van verbond hebben 35 hieroeg hebraïa Atamkin de oraïta de iets 36 ba asiya Schei tov vera. Welmer. Ki afilu otam zevenendertig achelakim. Scheiuw adaien pchnat hara. Schei le hem. Bli achtendertig tikun. Ideigam hem idparsche besmeehen de hij zegt ons, hij zegt, kijk wat hij zegt ons, hij zegt dat Hebraja in onze tekst van de Zogers zegt hij uh, de laatste woorden van op de pagina Kuflamet in de zoger zelf, zegt hij kol, kol inon, de volgende pagina, Hebraja, al deze kameraden Itakinula, die haar hebben opgemaakt, dat zij allemaal, al die kameraden die worden dan genoemd ja, genoemd, uh, expliciet genoemd bij naam. Dat is wat die wilde ons uitleggen. Pirouche, 35, de uitleg. Gevraaie, wie is die Gevraaie, wie zijn die kameraden? We hebben dat geleerd al. Hatam gendorreiten, zij die de Torah steunen. Herinner je nog, die gedurende deze nacht steunen zij haar de Itba dat er is in haar asia er is in haar het doen. Shehu, schegi tof vera dat zij is het goed het goede en het kwaad goed en kwaad ja gedurende de nacht hebben we dat of gedurende de nacht hebben we gedurende zesduizend jaar hebben we het goede goed en kwaad en zij die dan leren, die nog geen martykoen hebben bereikt, hun eigen persoonlijke martykoen, die heette dan Tom de nee, nog het heette, die de Torah tora, uh, steunen. Omdat in haar, zegt die gedurende de 6000 jaar, is goed en kwaad. In tegenstelling tot de toestand van Gmartikum, daar is geen kwaad meer. Wel meer hij zegt, dit is ook al dat zelfs die delen, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, die Bliet ik hun zonder correctie. In kam hem, zie hier, ook zij het paarsche beschmeigen dikdusha. Ook zij, die dus nog, wat zij hadden nog aan kwaad, dat ook deze worden expliciet door, hun, door de naam, hun namen genoemd, welke dikdusha van het heilige, dus gecorrigeerd zullen worden wat de ongeregelijk? De volgende pagina, de regel 1, e, Hasselam, de rechterkolom, duidelijk, want door, door die correctieperiode van 6000 jaar, of wat wij noemen nacht, of deze nacht voor de shavuot, het is hetzelfde alleen in verschillende verhoudingen, algemeen, bijzonder, hebben ze goed en kwaad wat ze hebben al gecorrigeerd is goed en wat nog niet is kwaad? Dan zeg je dan op die Gwartikun, oftewel op die dag waarbij, waar, waarop eh, Ziran Pien eh, onder Gopa komt, onder Bal, het Baldakijn komt met de bruid, dan zullen die, zij die steunen Torah, uh, zullen ook die delen van hen die nog kwaad waren, die zullen ook om, die zullen dus omgevormd uh, uh, worden in het goede. De, re de regel 1, we zeggen meer. Hada udifti, humase yada En dat is wat, wat je, dat is wat, hij zegt. De zoger, Hada Dat is wat je zegt. En dan daarop komt het citaat: "Omase Yadav en het verrichting van zijn handen mag vertelt het uitspansel." Punt. Kiet we Hiraqiya, hoe zod zefer als ikarun? dat uwe halam? Shu hoe Deri orha zivug, agadul, amujim li tšu Havar fir, sche na sulahem, kishuyot, vijf, wa fiu eilu shenatnu pele da bersara, jomar ze az aznidabru. Je Is el je Is el rei hu. Ki twee harakie. Want het woord har harakie. Het uitspansel. Huzot sefer a sigaron. Dat is het uh, geheim van het boek. Zoals we zoals is. dat is het geheim van drie. Het licht van de grote Zivuk die brengt tot de inkeer uit liefde dat dat waarbij de opzettelijke zonden of opzetelijke zonden worden aan hen worden gemaakt voor, worden eh, gemaakt letterlijk worden omgeturnd, omgedraaid worden omgezet voor hen tot 5. Wa filo eilusen dat nu pele da sarijns, zoals zelfs de heine die hun mond er brachten om kwaad te spreken. Jomaralei hem zal hij zeggen tegen hen in die gmartiku toestand van gmartiku en zes. da dabrui rajashem, dan zullen en ze spreken die Vrees hebben voor Hashem. is eli reehu De ene tot de ander. Dus dan zullen zij God vrezen, als God vrezen zullen zij gezien worden. Zeven. We nemen het. Dat is A tam hinde o raita Shiba tov vera A cherneichen le zoha Gave tof Le biltie i zoha A vera I nejtie nata A kula Lievjot kodish Wena sta elf, Liefginat, Maze, Jaddaf, Shelakadoosborg. Erg, erg, erg belangrijk om dat even goed te, in te zien wat hij zegt. Dus goed en kwaad is wie is goed en kwaad? Is altijd SIA, is altijd mal goed. Ja of nee? is de, de, de boom van goed en kwaad. Dan, wat gebeurt er dan in de kwartiegoed? In dat zij, als het ware, ver, verbindt zichzelf. Komt helemaal in de hele wereld. We nemen het en het blijkt dus, als zo, dat deze, asiyah of doen, ach, Shehi Atamkind, doorrijden dat zij is, uh, zij die zich, uh, zij die in de Torah. Dus je kan zeggen, kijk, je kan zien het zo, je kan zien dat als mal goed, als, ja, in de werelden, de werelden, dus op de schaal van de uh, werelden, zoals parzofiem, werelden, parzofiem, sfeer, maar je kan toch zien op de schaal van de zielen. Dus, dan heb je dat op de schaal van de zielen, heb je ook dan, zij die de Torah, dat zijn, dat, die zijn ook, die hebben ook asia, die hebben ook daad. Uh, shaba waarin hij goed en kwaad is. Als er wie haar dus, wie haar waardig wordt, hou het over, dan zal hem wie, wie waardig is, wie het goede doet, laten we zeggen, wie eh, waardig wordt, dat die, dan, dan is het goed, dan ontvangt hij het goede en wie haar niet waardig wordt, die ervaart haar als kwaad. Hinetina ta, dan zie je hier nieuw. Alta, haar asia, kola, legeot codes. De asia, oftewel mal goed, dat steigt op, helemaal, steigt op, helemaal op, jod, kodesh, om het heilige te zijn. We hebben het geleerd, ja, dat in de Gmarte wat wordt het dan? Dat de bon wordt tot zak. Ja? bon, de bon, mal goed. Bon is die, die is dan de boom, de van goed en kwaad. Stee, woord tot zak. En zak is, is alleen maar het goede. We nas talif genad massa ya daf, En die woord tot de regel 11 maar de uh, verrichting van zijn handen, van de handen van de kadoshburuq. Punt. Sherei gam al twalif eilin de lozahu zahu, de lozahu magid alehem aznida broer dertien jerea shem is eldre eehu kanal. Waarom is dat zo, zeg je? Shahareid, want ze elf, al eehelin over, ook over degenen. Twaalf, de lozahu, die niet waardig werden. Die haar niet waardig werden, dus de mal goed van de goede kant. Magit Raki al-Ehem vertelt de het uitspansel over hen, of de uitspansel, dat is het, het memo-boek, ja, dan zullen de vrezende, de Godvrezende de ene tegen de andere zal zeggen, en zij worden al gezien als Godvrezende, betekent dat zij uh, geen kwaad meer zullen hebben. We nemen de kulhu 14, kulhu Losuwrak avodata kodis. Iet kino, vijftien la, le We kulhu, iet paarsje, besmeeën. Dertien, nadepunt. We nemen dus. De kulhu, Fertin hebraia dat alle kameraden, zo dat we, zo dat we dat vertalen, dat. Gaveer weet je, he, we herinneren je nog, gaveer dat is iemand die verbindt zichzelf, gebreid, dat betekent zij die zichzelf verbinden, zie je dat verbinden zeer belangrijk. Kijken altijd naar de naar, naar, naar heilige taal, hoe zit daarin? Een vertaling moet helpen, maar alleen kijken altijd naar de, dat de alle zij alle al die zich verbinden kameraden, dus die, heilige die zich verbinden met haar. Lo, asu, raken wo da, dat, dus dat zij deden alleen, doen alleen uh, het heilige werk. Die kino le kupa want zij hebben haar opgemaakt voor de kupa de bruid. Vijftien, we kool hoe het En allemaal worden zij expliciet hun namen worden expliciet genoemd. Dus in dat boek, in dat Memo-boek, wat hij noemt ook uitspansel, worden allemaal expliciet genoemd, betekent dat zij komen in het heilige. Ja, wat betekent expliciet noemen daar in het boek, Memo-boek? Dat als een mens, wat betekent ook op het Yom Kippur, op, Yom Kippur, op, dit, op de... Ja, op de Jom op Yom Kippur om dan ingeschreven te worden in het boek des levens. Dat betekent om, om uit te komen in het geven. Ja, uit, de, uit het kwaad uitkomen op die dag naar het goede. Het is allemaal in de mens, aan de mens gegeven. Niemand kan het doen voor hem. En dan wordt de mens opgeschreven. Betekent, Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus als op de Jom Kippur. De mens dat doet. Zelfs als het één keer per jaar. Alleen op Yom Kippur. het niet toe. Yom Kippur kan elke dag zijn. Doe niet toe. Maar dan zelfs, zelfs het één keer per, per jaar zo barmhartig en lang zegt dat langdunkend. Dus hij heeft een groot geduld. Ja? Goed? Langdunkend? Nee? La ja? Langdunkend of dus de mens is dus Hashem die, hoe, hoe groot geduld is van Hashem dat hij Zelfs als een, uh, iemand één keer per jaar zo'n inkeer doet, dan wordt hem vergeven. Niet vergeven, dan wordt het hem, de zonden worden bedekt. In die mate, in de mate van, waar, waarin hij uh, inkeer, to inkeer doet. Wat de kracht van inkeer Dat is, onvoorstelbaar. Zestien. We zeggen sommer, comode à deino humaseiadeinu En dat is wat, wat hij zegt, de dus zoger. Zoals je zegt, en de daad van onze handen doet hij bestendig, maakt hij bestendig. En dan is het vreemd, waarom zegt hij dan, waarom, het in, de, waarom het in andere vers zegt spreekt van verrichting van onze daden. Het is nog verrichting van zijn daden, dat kunnen wij we wel begrijpen. Dan, verrichting van zijn daden, dat is dan de Gmartikoen. Dat is wat hij dan het teken van verbond maakt in de Gmartikoen. Maar wat betekent dan een verrichting van onze daden? De zeventien. Haria hi Listur. Shaka tuvo vomer. 18. Masseyah deinu. Velo masseyah daaf. Kijk nou die zegt ons. En ulighiora en op het eerste gezicht. Haria hi Listur. Het bewijs uit het vers, uit het vers, uit het vers, uit het vers, spreekt er tegen want het is geschreven. Homer, hij zegt, want het, het, het hele geschrift zegt. Op een andere plaats, 18. Omase deinu. En verrichting van, verrichting van onze handen. Welomase ya daf. En niet de verrichting van zijn handen. Hoe kunnen we dat rijmen? Die twee. 18. naar nou, de Amnam. en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, en dan, Weet je koen, hij is zo, hoe 22 Brit Mila. Hoe Brit Kaima Nikret 23 Maaseja deden. Zeer, zeer diep wat je ons vertelt. Probeer het. Wam nam 18. En echter, en noem me weer, hij brengt een bewijs uit het hele geschrift alleen maar ten aanzien van Brit-Kaima, ten aanzien van het uh, wat hij stelt dat het teken van verbond heet, de regel 20 Maasai-Deno heet, uh, verrichting van onze handen. Die konen eihoe, want dat hij sticht in ons, dat wat betekent dat? het stukje van het, het vers kon want hij sticht het in ons, hij sticht het in hoe op genad, hij wat betekent dat, hij sticht in ons Hashem sticht in ons maar dat is aspect, aspect van de jesot 21, kijk nou hoe expliciet hij ons vertelt dat dat is het de yesod hamegonen die gegrondvest wordt om je zet en een uh, uh, fundering geeft lecholabinyan le voor het hele gebouw kijk wat hij zegt ons vatikuna yesod en de correctie van de yesod, instelling van de yesod is is at, uh, is de is. dat is wat men zegt so Besnedenis betekent ook van de... Besnedenis van de... Van de um, alles wat eronder, onder de aterritie sot is. Dat tot de aterritie sot gaan we niet verder. Niet or onder. Om En hieruit is het simwee dat... breed kan en ik red massa jadeinu. Hieruit simwee dat... Het teken van verbond heet... massa jadeinu. Um, Daad van onze handen. Betekent, kijk, betekent dat wij zelf degene zijn die, wij zijn degene die de besnedenis verrichten. Wij doen dat. Betekent, wij zijn degene die moeten zorgen daarvoor dat wij klipot, dat wij alleen ontvangen, goed kijken. Alleen tot aan de ateret en wat is onder de ateret moeten wij door onze eigen instelling, door onze eigen handen, dat is, dat is onze kracht, moeten wij dat waken, om niet onder de ateret te komen. 23. Kianach no maserim a orla, mi al 24 a we hoe ma zeggen deino. Hij zeer, zeer diep, goed kijken orla, want wij uh, doen uh, de orla, de voorhuid van de jezoot. Wij halen het voorhuid, de voorhuid van de jezoot af. 24. We hoe ma zeggen en dat is. daad van onze handen. Ja, dat is wat wij doen. Alle 6000 jaar doen wij niet. In elke in elke toestand wat wij beleven, moeten wij altijd, altijd besneden iets doen. Altijd besneden iets. Dus eerst moeten wij altijd ons. Het begin van alles is om niet om zichzelf in te stellen. Om alleen, eh, te, eh, om alleen van de tweede bodem gebruik te maken. Alleen van de letter China, niet van de letter Taf. Daar zit een klipot erg dichtbij. Dus dan moeten we het altijd opletten dat we het op die manier doen. 24. We zeggen, hoe 25 25. Mikode we je is geweldig, jaar, je hebt 7 jaar, je hebt jaar, wij moeten 7 dus doen. je hebt 7 jaar, de hebt die antwoord je Dus gedurende de je jaar, wij moeten doen, in States, wij moeten kiezen voor dat jaar, je hebt 7 jaar, je maar, zegt hij 23, Kie nu, dat, die, dat, dat we hebben gezegd, dat wij hebben dat gedaan, wij, hebben, wij, de, wij trekken die, het vooruit moeten wij dus, uh, af doen van ons, dat is dan onze daad, we zeggen hoe, zegt hij, en dat is 24 na de punt, en dat is alleen, uh, voorafgaand aan de Gmartikun, dus 6000 jaar, dat is wat wij doen. Dat is dan de daad, so wat, wat, wat een vers, een vers van, de, um, van de Psalm zegt, dat Masaya Deino, dat is de verrichting van onze handen. Dat betekent die gedurende voor de Gmartikun, dus 6000 jaar van de schepping. Aval Bagmaratikon, maar in de Gmartikun, alles zal onthuld worden. Kijk wat hij zegt, 26. voor het verrichting van zijn handen, van de handen van de cadoje. Dat is wat een andere vers zegt. Dat hij zal het doen dus we hoe en hij zelf, 27, maavira orla zal de orla zal het voorhuid zelf. Uh, af, af, dat, afhalen. Ja, af, afdoen, halen. Dus Hashem zelf zal dat doen op de Gmartikun. 6000 jaar wij dat doen, maar de, na de, van de Gmartikun, Hashem zelf dat zal doen, dat uh, dan, dan zal ook de dood niet meer ophouden te bestaan. 27 na de punt. We zijn maar en dan kaima achten aima debrit. de brieven. En Ki aza kadosh baruhu hu 29 ya smog orla. haorla. Schezesot mase jadav magid de linker kolom die eerste reichel arakia. rija al kikun habrit shenikret twee ata masse yadeinu mehakaduv masse yadeinu konneo dus hij verklaart ons waarom uh, die twee twee verschillende uh, interpretaties als het ware zijn de, hier, de ene zegt de verrichting van onze handen en de andere zegt verrichting van zijn handen, van de handen van Hashem. De rechterkolom, de regel 27. We zeggen, dat is wat hij zo gezegd, ik onmare, kajma, de briet, zij, deze, um, zij die het teken van verbond hebben, 28, Jikaron, Masse, Yadav. Ja, ja, zij heten daad van zijn, of verrichting van zijn, zijn handen. Dus zij die al klaar zijn, die zichzelf uitgecorrigeerd hebben, die, die heten um, verrichting van zijn handen. Ki as, ha baru hu, want dan de heilige gezegend is hij 29 Atsmod. Dan de heilige gezegend is hij zelf. Ja, vira orla zal de orla de ehm, het voorhuid zoals we dat zo noemen zal afhalen. Sheze sod Dat dat is het gereep van wat geschreven staat. Masse yadav en verrichting van zijn handen, vertelt het uitspansel, en uitspansel is dat memo-boek, de linker kolom, de eerste regel, al te en hij brengt een bewijs over het instellen van het verbond, dat het heet, dat het dat heet, nieuw heet het, nieuw heet het, dus 6000 jaar heet het, Masseja Deino, een verrichting van onze handen, en dat brengt je dan, uh, citeert je dat, Mea van uit het, uit het, uit het vers, Masseja Deino Kononeo, een verrichting van onze handen, uh, maakt, hij, maakt, hij, maakt hij bestendig. Nou, dat is het stukje wat wij, we hebben geleerd, zie van allerlei, van alle, van verschillende uh, invalshoeken leren wij. Um, in de zogers leren wij Gmartikoen, uiteindelijke um, correctie, wat wij nu al zeer lang leren wij. Um, over de ketter en etcetera, zie je dat dit hoe geweldig de zoger um, beschrijft ons, leidt ons naar de verlossing. Elke deel van de leer, um, le elk onderdeel van de leer van de verlossing je hoe brengt ons naar het doel. Op, heel, op allerlei niveaus. Hier is het niveau van die vert. En daarom, wanneer we leren, zog dan uh, ook in ons, dan is het licht, als het ware, komt al tot, um, tot de plaats ergens dat uh, tussen de borst kunnen we zeggen naar krachten tussen de borst en het midden van ons lichaam is. Tussen de borst en de navel strijd. Van binnen gezien. In een paar zoen.